Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is druk op Europese snelwegen. Onder meer op de A7 bij Lyon en op de A10 richting Bordeaux staan veel vakantiegangers in de file. Naast de vertraging zo'n twee uur. Ook op wegen in Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland is het druk. Deze mensen zijn ook onderweg, is te zien bij Hart van Nederland. Hoe warm is die binnen? Het is hier uh, 20 graden, dus dat gaat prima. Eco aan en dan uh, lekker rustig naar Frankrijk rijden, dus uh, helemaal goed. En waar gaat u heen? Uh, de andere weg naar Marokko. Heeft u genoeg uh, drinken bij zich? Jazeker, een heel cool box. We hopen dat het allemaal meevalt en uh, ja, de auto een beetje koel cool houden. En uh, dan moet het lukken. Hoewel het dit weekend dus al best wel druk is op snelwegen, moet het ergste nog komen. In het laatste weekend van juli gaan mensen uit Zuid-Europa ook op vakantie. In Portugal is al meer dan 40.000 hectare land verwoest door bosbranden. Dat is een stuk meer dan het jaar daarvoor. De meeste branden zijn in het noorden van Portugal buurlanden, waaronder Spanje en Italië sturen blusmateriaal die kant op. Ajax heeft een nieuwe vleugelaanvaller. Volgens de Portugese krant Records komt Francisco Conceição naar Amsterdam. De voetballer zou voor 5 miljoen euro overkomen van FC Porto. De 19-jarige Portugees is de zoon van de trainer van Porto. En in België is een vliegtuigje neergestort in een woonwijk. Oh shit, nee, nee. Ja, gelukkig voor de piloot en de buurtbewoners had het vliegtuigje een speciaal ingebouwde parachute. Daardoor was de landing een stuk zachter dan normaal en kwam de piloot er zonder kleerscheuren vanaf. Hij kon zelf uit het vliegtuigje stappen. Het zorgde voor een opvallend beeld. Ik zat in mijn tuin te werken. Ik keek naar boven en ik zie daar die vliegtuig hangen aan de parachute. En ik hoor die piloot roepen om hulp. Ik kreeg een telefoon van een collega van mij dat er een vliegtuig neergekrast was in mijn poort.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 Die opende het bal van dit derde uur van deze Zandwoord op zaterdag. Gein Rob en AJ heeft alles te maken met, met Rob die eventjes in de lappenmand zit. Maar ik ga ervan uit dat hij volgende week er gewoon is. Want tegenwoordig is zo'n covid dingetje niet lang dat dat duurt. Dus ik ga ervan uit. Onkruid vergaat niet. En datzelfde uh, geldt ook uh, voor de heer Vos. Dan uh, zitten zij gewoon hier volgende week weer. Uh, met een Zandvoort op zaterdag. En dat uh, zal dan ook weer zijn met heel veel dingen in dat weekend. Want uh, er komt nogal wat, uh, wat aan. Um, goed, uh, dat uh, zeggende je dus. Met veel de laf. Bovendien, jongens die hadden het nogal uh, de nodige hits. Met de Wall Street Shuffle en Dreadlock Holiday. Dit uh, was een beetje een voortzetting van dat verhaal over die Dreadlock Holiday. Want ze hebben er hier toch nog een beetje een reggae twistje aan uh, gebracht Wat gaan we doen in dit uh, laatste uur? Uh, we gaan natuurlijk uh, zeg maar de, de pit report. Nou, dat zijn twee interviews. Dus ik hoef er niet al te gek veel aan te doen. Want ja... Uh, als je op een gegeven moment een beetje op pad bent. Uh, voor uh, zowel deze omroep als voor een plaatselijke krant. Dan uh, kan je natuurlijk wel de nodige interviews uh, verwachten. Zeker als het gaat om een media-update die gisteren is uh, gehouden op het uh, circuit Zandvoort. Voor de Dutch Grand Prix in het uh, weekend van 2, 3 en 4 september. Dus het uh, werpt al een beetje zijn licht vooruit uh, in dat opzicht. Maar zover is het nog niet. Um, we hebben dan om half vijf. Ook nog het dier van de week. En daar zal ik nog eventjes uh, achteraan moeten met wat en wat voor soort dieren we te maken gaan krijgen. Maar dat uh, hoor je straks. En uiteraard uh, zit er natuurlijk ook uh, de nodige muziek in. Uh, Rob is uh, altijd heel erg schuitig om uh, de nodige tips naar mij toe te sturen. Maar hij heeft er zowaar ook nog eentje van mij overgenomen... En die zit ook wel eens in het programma wat ik op de donderdagavond doe. Maar het is eigenlijk best een hele mooie single. Een Nederlandstalige single. En de dame komt uit Nederland. Maar je zou haast zeggen aan de achternaam te denken... zou het Belgisch kunnen zijn. Maar het is het niet. En het slaat wel degelijk hier op zandwoord. Want dat heeft alles te maken met de duinen. Ik heb het over Hélène. De songs uh, kwamen toch op uh, naam van uh, Lennon en McCartney. Maar George Harrison schreef er ook nog wel een aantal. En dit was uh, zeker van zijn hand: De Beatles en uh, Walmart Guitar Gently Weeps. En daarvoor hoorde je trouwens Helene en Duinen. En dat uh, nummer dat slaat uh, wel degelijk hier op uh, Zandvoort uh, in dat opzicht. Nou, het is uh, denk ik uh, kwart over vier geweest, dus dan is het meestal tijd voor. Secret Park Zandvoort deze update. Nou ja, dat zijn er wel een aantal. Maar laten we het hebben over de media-update van de Formule 1... die gisteren is gehouden in het mediacentrum van Zandvoort. Want daar heeft het zich allemaal afgespeeld. En dat ging alles over de aanstaande Dutch Grand Prix in 2022 in september. Want ook daar zijn ze al mee bezig. En in mijn rol als verslaggever van deze omroep heb ik natuurlijk ook daar twee gesprekken opgenomen. En een van die gesprekken was met de sportief directeur. De media update op het circuit bij de Formule 1. Sportief directeur Jan Lammers is er ook. Uiteraard, want er moet ook iets sportiefs zijn. Als we kijken hoe het er sportief gezien nu aan toe gaat. ook wat betreft de Grand Prix tot nu toe, is het een, een seizoen waar jij dan toch ja, je vingers bij aflikt? Absoluut. Mm, absoluut. Neem net even ja, een hap van een ijsje. Neem me niet kwalijk. Um, nee, ik denk dat uh, geweldig is hè, natuurlijk uh, het feit dat Ferrari er weer zo bij zit. Ja, dat vindt iedere Formule 1 fan geweldig. En, en, uh, en dat Mercedes nu ook weer uh, meedoet en uh, al een paar keer flink op het podium heeft gestaan, dat is natuurlijk geweldig. Dus, dus uh, ik denk dat we uh, de tweede helft van het seizoen zo mogelijk nog spannender wordt dan de eerste helft. Ja. Uh, hoe hoe uh, uh, ja, gaan jullie met, met de voorbereidingen op dit moment om uh, als Dutch Grand Prix zijn? Nou, we hebben natuurlijk gewoon een blauwdruk van vorig jaar, van het evenement, dus, dus sowieso beginnen. We hebben nu al een rollende start, een heleboel dingen die staan al in kaart, staan al in de planning. En, en aan de hand van de ervaringen van vorig jaar heb je dingen aangepast om ze nog mooier te maken en nog beter te laten lopen. Ook wat crowd management betreft. Vorig jaar zouden we één podium hebben waar misschien wel 70.000 mensen bij konden. Dit jaar hebben we gemeente om dat te verdelen over drie of vier plekken. Dat het gewoon eventjes wat prettiger is voor de mensen. Dat ze ook niet zover hoeven te lopen. Want dat is ook wat onder meer bij de informatiebijeenkomsten naar voren is gekomen hier in Zandvoort. Want ja, uiteindelijk ben je ook zelf inwoner van Zandvoort. Maar ja, hoe, hoe, heb, je dat, hoe heb je dat gade geslagen? Nou ja, ja, met heel veel trots natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is een badplaats en die, en die leeft natuurlijk gewoon van zijn toeristen en van zijn entertainment. Dus dat je dan zoiets hebt... Wat, wat gewoon ook op een wereldschaal en het Formule 1-platform uh, gewoon als, als uh, ja, uh, de, de, de, de standaard wordt gezien. Als van nou hè, dat wij dan een voorbeeldig evenement zijn in zo'n internationaal topcircuit. Uh, is, is natuurlijk geweldig. En ik denk dat Samsung daar ook ja, ongelooflijk veel, veel uh, voordeel van pakt. Ja, er zijn veel meer mensen die over het hele jaar Zandvoort komen op bezoek, komen op bezoek ook al zijn ze niet meer de krachtige geweest. Maar Zandvoort speelt, spreekt nog meer tot de verbeelding dan in het verleden. Uh, ja, want dit is ook zo'n weekend waar verleden en heden een beetje bij elkaar uh, komen. Ja, dit uh, historische Grand Prix weekend zeker natuurlijk. Hè. Dat is ook mooi. Dan kunnen families en ouders uh, aan hun kinderen laten zien van waar zij vroeger fan van waren. Dus ja, dat is leuk. Ja, ja. Want je had het er zelf ook nog heel even kort over. Dat je ja, in 1978 natuurlijk dat Europees kampioenschap Formule 3 hebt uh, binnengehaald. Ja, dat ja, is nog ja. uh, nog eigenlijk uh, nog steeds uniek. Ja, als, als enige Nederlander. Dus ja. dat, is, uh, dat is heel leuk. Ja. Ja, ja. Kijk je nog daar vaak uh, naar terug? Of is het dan toch. Uh, jij bent ook meer een man van. Van ik kijk liever vooruit. Ja, want anders struikel je natuurlijk. Hè. Dus, dus, <laughs> dus uh, nee, ik, ik geniet gewoon van het moment. Dus, dus, dus uh, en ik kijk met heel veel uh, plezier en vertrouwen. Hè, plezier terug op het verleden en met heel veel vertrouwen naar de toekomst. Ja, want dit is natuurlijk ook weer een klus die op je pad is gekomen vorig jaar. En uh, die heb je ook uh, gewoon aan, uh, aangepakt. Ja, nou, ik heb wel de makkelijkste klus natuurlijk. Hè? Robert van Overdijk met zijn team en ook met het hele juridische team. Die hebben natuurlijk dat hele traject van de vergunningen eh, moeten, moeten aanpakken en behandelen. En dat, dat is echt buffelen. Eh, dus we hebben een prachtig team en ik heb daar misschien wel de leukste job van. Dank je. All right.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 Nummer van deze week pink met de nieuwe single van haar. Irrelevant heet het daarvoor. Hoorde je een gesprek wat ik had met Jan Lommers en um, over de, de media update, maar Secret Park Zandvoort de race update. De race updates gaan we gewoon nog vrolijk verder, want niet alleen de sportief directeur heb ik gesproken. Ik heb datzelfde gedaan ook met de, de directeur, de, de algemeen directeur van de Dutch Grand Prix. Uh, media-update van de Formule 1, maar het is natuurlijk ook even fijn als je met de directeur zelf van uh, de Dutch Grand Prix mag praten. Hij is toevallig dan ook directeur van het uh, circuit Zandvoort, Robert van Overdijk. Uh, ja, hoe staan we ervoor eigenlijk uh, als circuit Zandvoort zijnde? En de tweede is meteen voor de Dutch Grand Prix. Nou, als circuit Zandvoort Antwoord zijn, dan staan we er fantastisch, denk ik, voor. Hè. Dus uh, uiteindelijk uh, is ons DNA en onze heritage is natuurlijk de autosport. Maar er gebeuren inmiddels zoveel zaken meer op het circuit. Zakelijke markten, congressen, presentaties. Dat je merkt dat het circuit meer gaat worden dan alleen een circuit. Uh, dat was het ons ook om te doen. Hè. Uh, dat, dat is een helder verhaal. Dat hebben we ook altijd uitgedragen. Uh, er moeten nog congresfaciliteiten bij komen. Er moeten nog hotels bij komen. Dus nou, plannen te erover. Uh, uh, en Dutch Grand Prix, ja, we zitten zes weken voor het evenement. Uh, en natuurlijk zitten we nu op de Historic Grand Prix. Een van de allermooiste evenementen in het jaar. Uh, dus we zijn de eerste tribunes al aan het opbouwen. En na dit weekend, ja, dan zullen we ons volledig gaan richten op die Grand Prix... die over zes weken plaatsvindt. Ja, uh, nou hoorde ik ook uh, over het evenementenverhaal. Hè? Dat was een heel belangrijk punt. Uh, vorig jaar hadden we natuurlijk niet helemaal uit kunnen rollen vanwege de COVID. Uh, hoe gaat dat nu gebeuren? Nou, kijk, twee hele belangrijke veranderingen. Uh, vorig jaar hebben we een derde van onze bezoekers moeten teleurstellen. Hè? Mm -hmm. En ik denk, die, die hebben al die beelden gezien... Ik denk dat ze ook echt zeer teleurgesteld waren dat ze er niet bij mochten zijn. Dus gelukkig mogen die er dit jaar zeker wel bij zijn. En daarnaast mochten we het hele entertainmentstuk nog niet uitrollen. Dus we hebben wel wat gedaan met Davina en een podiumtruc, Maar we hebben dadelijk gewoon vier mooie podia verspreid over het hele terrein. Waar de hele dag door allerlei artiesten optreden. Het moest ook more than a race zijn. Dat hebben we vanaf dag 1 gezegd. En fijn dat we dat dit jaar nu eindelijk kunnen laten zien. Ja, bij een van de vorige media updates kan ik me nog herinneren... In 2020 zeiden, wat doen die crazy Dutchies nu allemaal? Maar ik zie wel dat het links en rechts door bijvoorbeeld Miami onder andere is overgenomen. Nou ja, ja, kijk uh, Miami ook een fantastisch evenement geweest. Ik, ik ben er nu al van overtuigd. Ik heb de plannen niet gezien, maar Las Vegas zal volgend jaar ook een fantastisch evenement zijn. En van de andere kant hebben wij wel ons eigen profiel hè, als Zandvoort. Waar Miami zich ook heel veel heeft gericht op het zakelijke karakter. Alleen maar sterren op de grid. Hè, glitter en glamour. Hebben wij ons vooral gericht op het familie evenement zijn. Fan engagement. Uh, sfeer creëren. Dat soort zaken. En ja, die beelden zijn natuurlijk wel de hele wereld overgegaan. Ja, dat is het uh, kopje... Entertainment. Ja. ja, dan nog het, het, het, een beetje de lastige zaken zoals het onderdeeltje vergunningen. Hoe, hoe zie je dat? Nou, kijk, uiteindelijk alle vergunningen zijn uh, verstrekt. Uh, ook de gemeente Zandvoort heeft afgelopen week de evenementenvergunning uh, verstrekt. Uh, we hebben nog een kort geding staan aanstaande dinsdag bij de Raad van State. Uh, dat gaat over stikstof. Nou, inmiddels de 38ste procedure. En ik zeg altijd maar met een klein beetje een knipoog. Uh, we hebben de vorige 37 procedures, die hebben we ook gewoon prima overleefd en gewonnen. Ik ga ervan uit dat dat bij de 38ste ook zal zijn. Ja. Wanneer uh, ben jij tevreden uh, op uh, maandag 5 september als de Grand Prix geweest is? Nou, dat uh, uh, los van de uitslag, dat iedereen met minimaal dezelfde glimlach het, het terrein uh, heeft verlaten als dat ze afgelopen jaar hebben gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. ...over het land vandaan komt. Deels uit Rotterdam en deels uit deze provincie. En ze zijn dit weekend uh, geloof ik ergens op een of andere festival te bewonderen. De Arthurs. Uh, ze waren in 2021 hier te gast uh, bij ons in uh, het programma Alternative FM. Wat ik op donderdagavond uh, doe. En toen in een wat semi akoestische setting. En dit was een nummer uit uh, 2020. Midden in de COVID-periode. En dat nummer dat heet Something with Oceans. Nou, het is uh, al dik half vijf uh, geweest. En als ik dan op het klokje kijk, dan moet ik dan op een gegeven moment een volgend punt aanroeren. En dat is het dier van de week. Uh, nu weet ik niet uh, wat uh, onze vrienden vorige week uh, hebben behandeld. Is het een hond of is het een kat? Uh, maar ik uh, ga nu toch maar even voor de kat. En daar zit de volgende beschrijving bij. Hallo daar, mijn naam is Charlie en ik ben een rustige poes die op zoek is naar een rustige huisje... Ze noemen mij een typische knuffelkont en een gletskaus. De gezelligheid zelf. Ik kom uit uh, voor een stressvolle situatie vandaan. Stress is voor niemand goed. En bij mij resulteerde dit door een uh, plaasontsteking en onzinnelijkheid. Ik doe het in het asiel. Op mijn eigen afdeling een stuk beter. Maar dit is natuurlijk met een uh, blijvend huis voor mij. Dat is hij dus op zoek. En ik ben op zoek naar een tweepersoonshuishouden... waar ik uh, de mogelijkheid krijg om naar buiten toe te gaan... nadat ik gewend ben. Uh, dat is uh, een beetje... If, nadat ik gewend ben. Uh, zoals zij gewend is, eigenlijk. Dat is Charlie in de Notendop. Uh, ze vindt het dan uh, ook uh, tijd... Uh, of zijn tijd ook nog leuk om samen te spelen... en achter hengeltjes aan te rennen, bijvoorbeeld. Nou, ehm... Um, als dit een kat is die, uh, graag, uh, ja, die je graag wil hebben... dan kun je dus contact opnemen met het uh, dierentehuis Kennermeland. Het is een, uh, een poes, dat sowieso. Uh, de geboortedatum ligt vermoedelijk rond 27 april 2017. Dus zo oud is de kat nog niet. Uh, in ieder geval uh, is het uh, bij kinderen niet fijn en ook bij honden niet fijn. Nou gaat de telefoon. Dat is uh, heel erg leuk. Als ik op dat moment bezig ben met een uitzending, dan gaat de telefoon. Volgens mij nu niet meer. Dus ik denk dat degene dus nu in de gaten heeft uh, dat ik aan het uh, praten ben. En dan uh, hangt die gauw ook weer op. Uh, wat ik wel fijn vind, is uh, dat de presentator van diensten uh, van het volgende programma al binnen is. Dus uh, ik zit hier in ieder geval een beetje al <laughs> weer gerustgesteld. Uh, ja, want je weet het met, uh, met het verkeerde uh, maar nooit, eh, Fred. Want, uh, want ja, pak even een microfoon erbij. Je bent het nu toch... Uh, is, uh, ja, ja, ja. Nou, pak, even, pak even een microfoon voor hier, want dan uh, ben je alweer een beetje verstaanbaar. Zo. Ja, Ja. Want uh, een van de vorige keren... Ik, ik geloof dat ik een week of twee, drie geleden... zat ik hier met, uh, met Rob. Ja, en uh, toen zat je, uh, zat je ergens uh, vast in het uh, verkeer... dat ik begrepen. Of, ja, nou, uh, toen, is... was de, toen dacht ik van... Weet je, zand voor één... dat zal wel meevallen, man. Maar... Nou, dat viel dus niet dat mee. Dat viel zeg. dus niet mee. Nee, en, nee, het was uh, ja. net op nou, net nippertje binnen. Ja, geloof het wel. Eén minuut voor vijf, geloof ik. Maar vandaag viel het mee. Hè. Ja. Nou, uh, nu ik je toch uh, daar heb uh, staan... Uh, Weet je al iets uh, met wat je, wat je straks uh, gaat doen, of niet? Uh, we krijgen sowieso bezoek. van krijgen De Zonzo. Ja. Dus uh, de, de, de Boys, of Bezley Boys. Beastly Boys. Ja, ik weet niet hoe je dat precies uitspreekt, maar dat ja. gaan we dadelijk horen. Oké. Okay. En uh, ja, hij is uh, natuurlijk solo uh, gegaan. Ja. En uh, ja, die krijgen we dadelijk in de uitzending. En we gaan nog wat mensen bellen. Ja. Maar dan ga ik zo even kijken wie. Nou, oké, okay. dat, ja? dat komt zo. <laughs> um, nog één dingetje. Want uh, ik zag op een gegeven moment uh, in mijn mailbox iets uh, verschijnen. Maar toen zat ik op een gegeven moment te denken: van ja, wat moet ik hiermee? Toen zat ik ineens: hé. Hey, Waarom niet? Dat is met die barman. Die heb jij ja, ook. Marco. Ja, Marco. Die ja, ja. ja. ken jij die ook, of niet? Ja, nu wel. <laughs> ik kent hem nu wel. Ja, wat? Ja, het had televisieprogramma, inderdaad. Ja, die, die, die, die, zat, die zat onder andere in mijn mailbox. Maar ik vond het wel geestig. Ging ja. nou, dat is wel een dingetje voor Fred. Ja, nou, klopt. En uh, dus ik heb hem uh, sowieso uh, uitgenodigd. Ja. En of die komt, is, het tweede. Dat is een tweede. Maar dat zou sowieso na mijn vakantie worden. Ja. Want uh, dit is momenteel de laatste uitzending. Uh, voor de vakantie. Voor de vakantie. Ja. En uh, 20 augustus zijn we weer terug. Alleen ah. dan zenden we uit vanaf locatie. Ja. In Heemstede. En ja, dan als het goed is, komt hij daarbij. Uh, Oké, okay, dus uh, en dan zit je, zit je in Heemstede. In Heemstede. Ja. Is andere gemeente, Dat is, is, gemeente. <laughs> dat is echt wel heel erg bijzonder. Ja. Ja, maar uh, heb je een plek uh, daar of zo uh, ergens zitten... waarvan je denkt, nou, daar kun ik wel een mooie uitzending van doen of niet? Ja, ja en uh, ja, als het een beetje mee zit... dan uh, krijgen we inderdaad uh, de burgemeester van Heemstede en uh, wow. dat soort dingetjes. Dus uh, nee, dat uh, belooft nog wat, uh, wat leuks te ah, worden. Het is dus nog allemaal een aardig vooruitzicht als ik ja, het zeg. Ja, ja. ja. Goed, uh, nou, um, straks dus... Entertainment, Entertainment for you. He, he. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vanaf, vanaf vijf uur. Uh, we gaan weer verder. Uh, want uh, ja, als ik uh, hier uh, sta en uh, ik uh, heb niet een, uh, een echte vette dance uh, classic uh, gedraaid... dan krijg ik ook op mijn sodomieten van Rob. Laten we dan maar even deze er even tussendoor jassen van René en Angela. En Drive My Love. is when Nummers gemaakt op basis van de songs van Leonard Cohen. Zij het Ganna. Ze heet Voluit Ganna van de Riet. En ze komt uit Driebergen. We kennen er al inmiddels al een lange tijd. René en Angela hoor je daarvoor. Om nog even lekker nog klassiekers te draaien. Bijvoorbeeld deze. En dat is van Jethro Tull en Locomotive Breath. Gideon's Bible, open at page one, I think we're gone. Locomotive breath. Het is, uh, bijna, ja, het is ook bijna het einde van dit, uh, deze zand. op zaterdag. Verwacht niet uh, dat ik uh, met always on uh, the look on the bright side uh, afsluit. Uh, dat uh, laat ik weer fijn over aan de heren die volgende week uh, weer, als het goed is, hier uh, gaan komen. Want ik ga er wel vanuit dat ze er volgende week uh, gewoon uh, zijn. Um, straks, ik zei het al, Fred Hij uh, gaat uh, zo dadelijk nog uh, Entertainment for You uh, doen. Uh, we hebben eigenlijk alles uh, wel een beetje besproken. Ik laat het eventjes uh, voor jou straks, uh, Fred. Dus dan, uh, dan weet je dat. Uh, wat er uh, allemaal straks uh, nog gaat gebeuren. Uh, een van de nummers uh, die niet echt een grote hit uh, is geweest... maar wel van Fleetwood Mac afkomstig is... is dit nummer van, uh, van hun album Tango in the Night. En dat nummer dat heet Is It Midnight? Wat mij betreft, graag tot dinsdagmorgen met die andere drie gasten in de kant nog wel een show. Dag hoor!